6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedenavond, straks in het NOS Radio 1-journaal. De Franse president Hollande heeft, net als zijn voorgangers... gezondheidsproblemen verzwegen. En dat ligt gevoelig in Frankrijk. Nu eerst het NOS-journaal met Doran Megans. Zo'n 40 van de directeuren van woningbouwcorporaties... verdiende vorig jaar meer dan de nieuwe norm van minister Blok. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Minister Blok wil het salaris van de bestuurders beperken... ondanks werd hij teruggefloten door de rechter. Daarom presenteerde hij vorige week een nieuwe, soepelere regeling... die volgend jaar ingaat. Afgaand op de gegevens van vorig jaar... moet zeker 38 van de corporatiedirecteuren salaris inleveren. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen groot zijn. Zo verdiende de directeur van een kleine corporatie in Deventer... 171.000 euro terwijl een collega van een vergelijkbare corporatie in Lingewaard... maar 62.000 euro kreeg. Edwin de Rooy van Zuidewijn heeft nog veel vragen... na het Kamerdebat over het onderzoek naar hem... door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. De ex-man van Prinses Margarita is niet tevreden... met de antwoorden die premier Rutte gaf op vragen van de Kamer. Rutte maakte duidelijk dat prins Bernard... geen opdracht tot het onderzoek had gegeven. Kamermeerderheid nam genoegen met die uitleg... Maar voor de Roy van Zuiderwijn is de zaak daarmee niet afgerond. Hij verwacht dat er uiteindelijk meer openheid zal komen. Ik heb hier uh, Kamerleden uh, heel erg uh, hard en duidelijk aan meneer Rutte uh, de spelregels horen uitleggen. Ja. En daar heeft de heer Rutte zich uh, uiteindelijk dan ook aan te houden. De oppositiepartijen SP, D66 en GroenLinks vroegen om een onderzoek naar de gang van zaken. Maar die wens wordt niet gesteund door een Kamermeerderheid. Vanwege de storm die morgen wordt verwacht, gaat in Noord-Holland de dijkdoorgang in Den Oever dicht. Rijkswaterstaat overlegt of het ook nodig is om de Oosterscheldekering in Zeeland te sluiten. Als dat gebeurt, is dat voor het eerst sinds 2007. Eerder deze week waren er al berichten over een storm met windkracht 9 op pakjesavond. Inmiddels wordt in het noordwesten en op de Wadden windkracht 10 en mogelijk zelfs windkracht 11 verwacht. De storm valt bovendien samen met springtij. Door de sterke wind wordt het water extra opgestuwd. Het waterschap Scheldestromen in Zeeland zegt dat als de vooruitzichten zo blijven er morgenavond uitgebreide dijkbewaking wordt ingesteld. Zojuist heeft het KNMI voor morgenmiddag code oranje afgegeven voor zeer zware windstoten. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die de prostitutie aan banden moet leggen. Krappe meerderheid stemde voor. Door de wet worden hoerenlopers strafbaar. Vrouwen die uit de prostitutie willen komen krijgen hulp. Correspondent Ron Linker over de gedachten achter de wet. Het belangrijkste is dat klanten van prostituees worden aangepakt. Die riskeren in het vervolg een boete van 1500 euro. Want de hoop is dat als je de geldschieters aanpakt... dat, er, dat je dan ook de prostitutie kunt laten verdwijnen. En De Franse regering baseert zich op ervaringen in Zweden. Daar heeft men al zo'n tien jaar zo'n wet. En daar is de prostitutie naar verluid gehalveerd. De Franse Senaat moet nog wel met de prostitutiewet instemmen. In Spanje heeft een winkel van Ikea zoveel sollicitaties online ontvangen... dat het computersysteem is gecrashed. In vier dagen tijd reageerden zo'n 20.000 mensen op een baan als winkelmedewerker... bij een vestiging net buiten Valencia. Ikea heeft maar 400 banen te vergeven. Het grote aantal sollicitaties toont de ernst aan van de economische situatie in Spanje. Zo'n 6 miljoen Spanjaarden zijn werkloos. Dat is 26% van de beroepsbevolking. Het weer, het is bewolkt, het regent af en toe, maar vanuit het noordwesten wordt het droog. In de avond en nacht klaart het tijdelijk op. Het koelt af tot net boven het vriespunt. Morgen gaat het dus bij zeestormen, met zelfs kans op een zware storm en zeer zware windstoten. Valt in de loop van de dag regen met in de avond en nacht naar vrijdag winterse neerslag. En vrijdag wordt het nog maar 4 graden. Helene de Geest, is de avondspit naar middag gemiddeld? Ja, nog steeds wat drukker dan normaal is het inderdaad. En dat komt door een flink aantal ongelukken. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Een paar files springen er echt uit. Dat is die op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen Venendaal en de Afrit Oosterbeek... nog 12 kilometer na een aanrijding. De alle rijschokken zijn daar wel weer vrij. Toch kun je beter omrijden via Barneveld over de A30 en de A1... Ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag... tussen Driebergen en Knoopend Rijn 8 kilometer door een vrachtwagen met pech die daar een rijstrook blokkeert. Op de A27 van Gorkum naar Breda... tussen Hank en Oosterhout Zuid, 9 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem. Daar staat tussen Rinkem en Knoopend Grijswoord 7 kilometer na een aanrijding. Dat is de aanrijding op de A12. Daar zijn ook alle rijstroken vrij. Tot slot op de A59. Van Zonzeel naar Os. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hoijpolder. 10 kilometer file. En de andere kant op staat het ook voor, uh, stil voor datzelfde knooppunt. Daar is de file 5 kilometer. Gert-Jan Dennekamp is al binnengekomen. We gaan zo praten over dat onderzoek wat de NOS heeft laten verrichten... naar het salaris van de coöperatiedirecteuren. En we blikken natuurlijk vooruit op de storm die er aankomt. Er zijn overal vergaderingen, code oranje. Kortom, tijd om de balans alvast op te maken.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. In het kader van herinnert u zich deze nog dit geluid? Weet u nog wat het was? Dat was dat blauwe bord. Daar hebben we afscheid van genomen. Maar nu gaan we ook afscheid nemen van de gele borden. Dat zo. Eerst het onderzoek wat de NOS heeft laten verrichten. En daaruit blijkt dat 40% van de directeuren van woningbouwcorporaties meer verdient dan de nieuwe norm van minister Blok voor Wonen. Ik rem je verslag even, Gertjan Dennekamp. Gertjan, hoeveel uh, verdienen die directeuren dan? Ja, daar is een ingewikkelde regeling uh, voor uh, bedacht. Uh, uh, de nieuwe norm stelt eisen aan de omvang van de corporatie. en aan hoeveel huizen heb je. en in welke gemeente werk je. En daar wordt dan een soort maximum aan uh, gesteld. En ja, dan is het afhankelijk van uh, ja, de locatie, uh, het soort coöperatie, hoeveel de directeur verdient. Maar ik kan wat voorbeelden geven. Ja, Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de directeur van woningszichten, de Marken in Deventer. Die krijgt voor het beheer van bijna duizend woningen 171.000 euro. Maar zijn collega in Lingewaard van een soortgelijke coöperatie qua omvang. Die krijgt maar 61.000 euro. Euro. Dus er nog wel wat is het verschil tussen. Precies, en, en iets verderop in uh, Lingewaard bij Heteren, daar krijgt de directeur weer 165.000 euro. En wat is de norm? De norm die minister Blok wil gaan opleggen is 103.000 euro. Dus dat geeft heel duidelijk aan dat twee van de drie beduidend boven de norm zit die de minister wil introduceren. En komt dat doordat er afspraken zijn gemaakt in het verleden? Ja, dit zijn afspraken uit het verleden. Toen gingen die salarissen maar omhoog en minister Blok en ook het vorige kabinet... die probeerden die salarissen juist weer naar beneden te krijgen. Hij stelt daar een hele strenge norm voor op. Daarover is die door de rechter teruggefloten. Die norm, daarvan zei de rechter twee weken geleden... bent u onzorgvuldig geweest, met name voor kleine corporaties kunt u die niet zo uitvoeren. Hij heeft die norm aangepast, hij heeft hem iets versoepeld... Maar we hebben de salarissen van vorig jaar langs die nieuwe soepele norm gelegd. Ja, en dan blijkt toch nog dat een groot deel van de coöperatiebestuurders meer verdient dan wat eigenlijk Blok wil toestaan. Ja, en zijn die directeuren van plan om vrijwillig of niet vrijwillig uh, salaris in te leveren? Nou, je ziet een beetje dat sommige uh, directeuren wel in salaris uh, teruggaan. Maar als je dan goed kijkt, dan blijkt dat ze een soort afkoopsom hebben gekregen. Dus een groot bedrag in één keer. Waardoor het salaris nu inderdaad naar beneden gaat. In de toekomst ook. Maar nu, ze hebben dat eigenlijk wel gecompenseerd gekregen. De minister neemt daar afstand van. Die vindt dat dat eigenlijk niet kan. Maar ja, je kunt mensen een salaris natuurlijk niet ontnemen. Dat is iets wat ze hebben gekregen. Daar hebben ze ook recht op. Wat je vooral zult zien, dat in de toekomst als nieuwe bestuurders worden aangesteld... dat die salarissen naar beneden zullen gaan. Ja, want dit is nog steeds iets vrijwilligs waarvan de minister dringend zegt... Ik zou graag willen dat u niet meer dan mijn norm verdient. Ja, en voor nieuwe gevallen zal dat zeker het geval zijn. Maar voor oude gevallen, ja, het salaris wat iemand heeft gekregen... daar heeft hij recht op. Je kunt niet gewoon in één keer zeggen van... oké, okay, dat gaan we nu halveren. Je kunt iemand wel een beroep op iemand doen... en zeggen van, nou, wil je daar niet mee instemmen? En in sommige gevallen wordt dat dan een beetje gecompenseerd... met extra bedragen, enorme sommen in sommige gevallen. En er zijn ook directeuren die zeggen van... oké, okay, ik, ik snap de discussie, ik snap het debat... En ik ga inderdaad vrijwillig terug in salaris. Als iemand wil zien hoe het in zijn eigen gemeente is? Op nos.nl kan iedereen zien wat de coöperatiedirecteur in zijn omgeving verdient. Dankjewel Gert-Jan. Gert-Jan Dennekamp was dat. Dan die digitalisering bij de reisinformatie. Die, die zet steeds verder door. De Nederlandse spoorwegen haalt namelijk nu ook het grootste deel van de gele borden weg van de stations. Josefine Trehi die is al de hele middag op Utrecht Centraal. Een beetje aan het peilen wat de gevolgen uh, zijn. Josefine, we hoorden je al zeggen dat op elk station per richting minimaal één bord blijft. Zodat je in ieder geval weet welke kant je op moet en dat nog een keertje kan opzoeken. Maar ja, uh, dat bord, waar zet je dat dan neer? Hè? Aan het begin, aan het eind uh, moet je wel op een beetje slimme plek. Ja neerzet lijkt me. Ja, daar ja, moet nog wel even een plan voor bedacht worden, want nu staat inderdaad op elk perron, ook hier op perron 5, vijf uh, van die grote gele borden naast elkaar. Maar ik heb hier een uh, borden specialist bij me, Rijk Boerma. Uh, u werkt voor een bedrijf wat uh, borden, schermen, screens uh, maakt voor uh, vliegvelden en voor stations onder andere. Wat zou nou een goede plek zijn? Goede plek voordat uh, de borden... De gele vertrekstaten, dat zou eigenlijk de hal wel zijn, omdat daar iedereen langskomt. Als er maar eentje blijft staan, dan moet hij naar de hal, want daar kan iedereen hem dan raadplegen. Ja, nou, krijg je straks wel allemaal uh, verwarde mensen op de stations. Dus ik sprak er straks een conducteur, die zei ook, oh lekker dan, ja, dan krijgen wij uh, al die vragen, al die extra vragen. Maar goed, wat vindt u ervan? Wat vindt u mooi? Is het de, Wat vindt, is nou de kracht van uh, dit uh, gele bord voor u? Nou, de grote kracht is natuurlijk dat het geel is en dat het daardoor ontzettend opvalt. En dat je, eh, wat de informatie betreft, ook kunt zien met die eh, routestrips die erboven staan... waar de trein vandaan komt en waar die heen gaat. Nog los van alle tijden. Ja, dat is... Want ik sta nu ook al een paar uurtjes... Uh... Naast uh, het gele bord, waar ik normaal eigenlijk nooit naar omkijk. Maar ik ben over ook enthousiast. Want dan zit je zo met te kijken. Nou ja, de trein naar Nijmegen inderdaad. Oké, okay, uh, wat is het? Zeven keer per uur. Ede-Wageningen, Arnhem. Oh nee, Zeist, Maarn, Veenendaal. Ja, dus toch als je even zo niks te doen hebt... kan je nog eventjes uh, er wat van leren. Ik loop ook even naar mevrouw hier die staat te kijken. Goedemiddag, gebruikt u dat vaker, dat gele bord? Uh, nou, nee. Alleen omdat ik nou zo lang zou wachten... Dan kan je ergens naar kijken. Dus... weet uh, je al die plaatsen bekijken zo. Dus dat is wat ik doe als ik lang moet wachten, ja. En jammer als ze weggaan? Ja, best wel. Want dan zou ik niet weten waar ik dan moet naar kijken. Dus en hier kan ik de hele tijd naar blijven staren... zonder dat er commentaar wordt geleverd. Dus uh, zo kan je een beetje uit je hoofd leren. Dus het is gewoon even een moment... Verstand op nul, gewoon kijken. En... Dus dan is het wel jammer als weggaan ja. ja. Dat is een soort rustmomentje dus ook voor sommige mensen. Nou ja, je kan natuurlijk ook op je smartphone kijken... waar ook uh, al deze informatie uh, te vinden is. En uh, sneller en makkelijker. En plan je kan vast vooruit plannen. Dat, uh, je, je kan je, je, je, je smartphone ook al raadplegen in de trein. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Ja, want daarom gaat de NS ook... Uh vervangen hè? Omdat ze zeggen, de meeste mensen die, uh, die checken toch uh, de app op hun telefoon. De NS zegt ook, uh, we hebben die digitale borden op elk bron. Uh, we hebben de app, we gaan het omroepen. We houden één setje gele borden op het station vanaf april. Hoe denkt u dat het station en uh, de borden eruit gaan zien over vijf jaar? Nou, over vijf jaar zullen we nog wel vrij veel borden hebben. Maar uh, op termijn zullen er steeds meer borden verdwijnen omdat mensen nu eenmaal gebruik maken van die smartphone. en mogelijk dan van Google Glasses. een, een, een, een, een, een, een, een, een horloge waar alles op te vinden is. Ik denk dat dat uiteindelijk uh, de statische borden. die gaan wel verdwijnen. Dat is geen goed nieuws voor u. Oh, daar maakt me nog helemaal niet ongerust over. omdat het, het gaat om informatievoorziening. En dat is ons vak. en minder dan borden maken. Nou, fijn. Bert, uh, tot ja. april kunnen we in ieder geval nog genieten van uh, de gele borden. Ja, het is toch een beetje nostalgie, hè, wat die mevrouw zei. Een beetje wegdromen, dat je denkt van ja, ik, uh, de volgende twintig minuten heb ik niks te doen. Maar ja, al die stations, je kon ze ook nog uit je hoofd leren. Goed. We gaan het hebben, en er was ook een station Gare du Nord, dan was je in Frankrijk. En dat is de brug naar het volgende onderwerp. Als je president van Frankrijk bent, dan wordt van je verwacht dat je eerlijk bent. Ook over je gezondheid. En nu is bekend geworden dat president Hollande een operatie aan zijn prostituut staat heeft verzwegen. Het was in 2011. Hij was nog niet gekozen, maar desalniettemin, er is een flink debat over in Frankrijk. Ron Linker, onze correspondent. Ron, uh, hij moest geopereerd worden en hij heeft er dus niks over gezegd. Nee, dit klopt. Het Elysée-Paleis moest het vandaag toegeven nadat uh, de radiozender Frans Info het onthuld had. En volgens het Elysée-Paleis ging het om een beperkte chirurgische ingreep. Nou, wat betekent dat in leekentaal? Het was dus geen behandeling tegen prostaatkanker. Het was een operatie die normaal gesproken bedoeld is... Zeg men dan, om ongemak te verhelpen. Ongemak bijvoorbeeld bij het lopen. Vervolgonderzoek en vervolgoperaties zijn niet nodig geweest. Dus volgens het EDC was het echt een eenmalige korte interventie. Maar goed, hij was nog geen president. Het lijkt mij überhaupt een privézaak als iemand geopereerd wordt. Ja. Waarom zou hij dat openbaar moeten maken? Nou, Je hebt gelijk, er lag geen plicht voor hem om dat te doen. Dat begint pas op het moment dat hij president wordt. Maar uh, zegt het EWC ook, deze ingreep beïnvloedt in ieder geval niet zijn vermogen om president te zijn. En toch ligt dit gevoelig in Frankrijk. Zorgt het dus voor kritiek op Hollande. Want in het verleden is het veel vaker voorgekomen dat een ziekte van een president verzwegen werd. En zelfs prostaatkanker. Hey, je herinnert je, president Mitterrand die heeft dat elf Hoi. jaar lang geheim gehouden. Zijn medische rapporten zijn jarenlang vervalst. Ga nog verder terug, 1974, president Georges Pompidou... die stierf in het Elysée aan een vorm van leukemie... Op, opnieuw een voorval waarbij het Franse volk misschien niet precies op de hoogte werd gehouden... van ja, hoe de gezondheid van het staatshoofd was. En dus ligt deze kleine operatie van Hollande gevoeliger in Frankrijk... dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. Maar, maar wat willen ze dan? Willen ze dan dat Hollande had gezegd... Uh, op het moment dat hij kandidaat was voor het presidentschap... Uh, dames en heren, u mag mij kiezen... maar, by the way, ik ben geopereerd uh, recentelijk wat de mensen zeggen, die kritiek op hem hebben... die zeggen, ja, hij had moeten begrijpen dat hij het gevoelig ligt... en dan had hij er verstandig aan gedaan... om openheid van zaken te geven. Uh, natuurlijk heeft hij als privépersoon... het recht op uh, medisch geheim. Hij, had het, hij heeft dus niet een wettelijke verplichting om het te doen. Maar het was misschien verstandiger geweest om te snappen dat het gevoelig ligt. En dat zal uiteraard achteraf gezien ook het debat worden of was het nou zo'n verstandig besluit om het niet te melden. Het stond bijvoorbeeld niet in zijn agenda. Nee, misschien heeft hij als presidentskandidaat wel gedacht, ja ik wil de kiezer niet verder verontrusten maar dat zal het debat zijn. Ongetwijfeld ook gevoerd in het elysee paleis Hadden we dat nou wel of niet moeten melden? Nou, nee. Er zal nog wel over gedebatteerd worden. Nee, dat zal vast en zeker het laatste woord niet over gezegd zijn. Uh, overigens uh, geeft u dan ook uh, vanaf nu elke keer zo'n woord medisch communiqué? Nou ja, wat er gebeurd is na Georges Pompidou, die is in het harnas gestorven, is hebben presidenten aangekondigd dat ze een medisch bulletin zouden geven, hè, dus om de zoveel tijd duidelijk maken via een dokterscontrole wat er aan de hand was. Nou, gebleken is dat Mitterrand daarover uh, gelogen had dus Hollande heeft gezegd, ik doe dat ieder half jaar. Ieder half jaar kwam er uh, ook een rapport uit over zijn gezondheid. Nou, de eerste twee die waren normaal. Zijn gezondheidstoestand was normaal. Maar nu zijn we alweer een paar maanden te lang aan het wachten op het volgende medische bulletin. Dus hij was van plan om transparant te zijn. Maar hij is wel een klein beetje laks. Dankjewel Ron. Ron Linker was dat. Helene Geest. Zijn we al een beetje aan het afbouwen? Ja, het gaat nu heel hard zelfs. 90 kilometer staat er nog en we hadden straks meer dan 200. Dus het gaat de goede kant op gaat nog niet helemaal goed bij Den Haag op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Zuid 4 kilometer door een ongeluk. En een ander knelpunt is nog in de buurt van Breda op de A27 van Gorkum naar Breda... tussen Hanke en knooppunt Hoijpolder 4 kilometer. En voor datzelfde knooppunt staat het ook vast op de A59. Vanaf beide kanten een file van zo'n 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Sinterklaas krijgt een pittig avondje morgen. en Misschien ook al een pittige middag, want er wordt storm verwacht. KNMI heeft net de waarschuwingscode oranje afgegeven. Nou, Peter, Peter Kappers-Menneke, weerman. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk, code oranje? Code oranje is een waarschuwing voor extreem weer. En deze waarschuwing is in dit geval afgegeven voor de windstoten van morgen... Uh, vanaf halverwege de ochtend zijn in het kustgebied al zware windstoten mogelijk... Ja. tussen de 75 en 100 km per uur. Maar in de middag dan kunnen vooral in het westen en in het noorden van het land... zeer zware windstoten voorkomen... Tussen de 100 en 120 kilometer per uur. En in het Waddengebied zelfs tot 130 kilometer per uur. En in het midden, uh, middag, dat is dus al rond een uur of twee. Dan is het op zijn hoogtepunt? Of? Uh, ja, de exacte uh, timing hiervan laat even... nog op zich wachten. Maar het is een beetje tussen, laten we zeggen, 1 en 6, zou ik zeggen. Dat. En waar komt die storm trouwens vandaan? Hoe komt het dat die storm zo, zo stormachtig is? Ja, dat is uh, een bepaalde combinatie van omstandigheden. Op dit moment ligt het oorsprongsgebied van die storm... nog tussen Groenland en IJsland. Dus dat is nog heel ver weg. En dit lage drukgebied ligt precies op de goede plek... om zich te ontwikkelen tot een heel erg krachtig lage drukgebied dat dus morgen in de loop van de dag over de noordelijke Noordzee heen trekt. En ten zuiden daarvan staat dus een uh, heel krachtig windveld... waar wij dus vooral in het noorden en in het westen van het land mee te maken gaan krijgen. Goed, gaan we eens praten met een, uh, met een dijkgraaf. Want die hebben daar ook mee uh, te maken. Dijkgraaf Luc Koziek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Den Oever en dergelijke. Um, want u gaat de dijkdoorgang uh, dichtmaken. Dat klopt. Waarom? Uit uh, voorzorg uit voorzorg. Want het is ook springtij, begrijp ik. Hè? Heeft het u daar is, ook last van? Uh, ja, zeker. Het is uh, springtij. Morgen uh, morgenavond is het uh, hoogwater in Den Hoever. Gelukkig valt de piek van de storm uh, zes uur eerder, zou ik willen zeggen. Maar ja, dan kan het water nog niet allemaal de Waddenzee uit. Dus samen met het, al het water wat door die storm in de Waddenzee wordt opgestuurd en het springtij verwachten we toch uh, relatief hoog water in Den Hoever. Ja. En we willen toch voorkomen dat daar het dorp niet onder water loopt. Dus uit voorzorg worden uh, wordt de coupures in de dijk uh, gesloten. Ja, en hoe hoog komt het water, denkt u? Ja, de collega's uh, van uh, Rijkswaterstaat... dat is dan in dit geval uh, zeg maar in, in, uh, in Den Hoever... Hè, dan zal het ongeveer tussen anderhalf en twee meter uh, hoog uh, worden... Uh, maar ja, dat verschilt nogal van welke plek op de kust je bent. Ja. En is het reden tot zorg? Nou, de, de directe reden tot grote zorg niet. Uh, zei het dat we wel op het waarschuwingspijl uh, waarschijnlijk net komen. En dan, dat betekent bij ons dat we echt al voorzorgsmaatregelen nemen. Ja. En ik hoorde net de Weerman. Ja. En de Weerman zei, ja, het is een storm die precies op de goede plek ligt. En ook het KNMI weet nog niet precies hoe hard en waar die precies overheen komt. Ze geven dat aan. Dus ja, je moet toch ook voorbereid zijn op eventueel erger dingen. Ik ja. denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar als het gaat gebeuren, we er klaar voor zijn. Beter safe than sorry, zeggen ze dan in Engeland. Ik dank u ja, wel. Uh, precies, uh, ik wens u wel sterkte morgen. Ik ga nog even verder praten met Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Want uh, ik begrijp dat het vooral aan de kust hard gaat uh, waaien. Uh, gaat er nog meer met waterkeringen en dergelijke gebeuren? Ja, daar gaat wel wat mee gebeuren. Uh, uh, het is zo dat uh, inderdaad langs de kust uh, krijgen we te maken met, met, met hoge, uh, hoge waterstanden. Met name in het zuidwesten en in het uiterste noordoosten. En dat houdt bijvoorbeeld in dat in Zeeland de kering gesloten zal worden. Goed, en, en nog meer? Wordt er nog meer? Uh, want, want we hebben die... ook die nieuwste waterkering, wordt die ook uh, gesloten? De Maaslandkering. De Maasland, nee, die, ja? nee, de Maaslandkering die uh, wordt zoals het er nu uitziet, wordt die niet gesloten omdat dat niet nodig is. We verwachten daar geen waterstanden waarop dat nodig is. Nee, maar voor Zeeland wel. Ja, voor Zeeland wel, want wat je inderdaad ziet is dat de wind komt inderdaad van het noordoosten aan. En dan krijg je dat, met name in het, in het zuidwesten, bij Vlissingen. Eh, ja, daar wordt een waterstand verwacht van, eh, van, van 3,80 meter. En dat is een, een stand die eigenlijk maar één keer in de, in de tien jaar voorkomt bijvoorbeeld daar. En ja. soms nog minder. En, eh, en dan iets hoger ligt de Scheldekering, En daar wordt ook wel een stand verwacht van rond de 3,50 meter. Dus dan is het maar goed dat die kan sluiten. En wat betekent dit voor de dijken? Um, nou, Het is zo dat wij geven als Rijkswaterstaat uh, zeg maar de waterstanden door, de, de verwachtingen. En voor uh, zeg maar 12 uur uh, van tevoren geven wij eventueel alarmen af. Dus daarmee kunnen inderdaad waterschappen, provincies, gemeentes hun maatregelen nemen. Ja, dat betekent dus dat 12 uur, dat betekent ergens al rond middernacht... dat we dan zo weten van waar uh, we ons zorgen moeten maken. Althans, waar de dijkgraven zich zorgen moeten maken. Ja, want het is inderdaad zo. Wij geven zeg maar, die waterstanden en de verwachtingen af. En op basis van die verwachtingen nemen zeg maar, waterschappen bijvoorbeeld hun maatregelen. Ja. Maakt u zich eigenlijk zorgen over de waterstand? Of komt het dan weer niet zo hoog dat het voor problemen gaat zorgen? Zoals de verwachting nu is, gaat het niet echt voor problemen zorgen. We zijn natuurlijk waakzaam, we zijn alert. Maar de verwachting is niet dat het tot problemen gaat leiden. Ik ga nog eventjes verder met, met Peter hier. Peter, want we hebben het nu over het hoogtepunt van de storm. Ik dank u trouwens wel hoor meneer Fleuren van Rijkswaterstaat. Ja. Uh, we hebben het over het hoogtepunt van uh, de storm. Wanneer is het voorbij? Nou, de wind die gaat maar langzaam liggen. Die neemt op een gegeven moment wel wat af. Maar die wind die gaat uh, nog een tijdje doorwaaien. En vooral in de noordelijke provincies is eigenlijk tot morgen middernacht... en misschien zelfs wel iets daarna nog... Uh, kans op uh, zware windstoten. En daar staat dan ook nog steeds wel een uh, krachtige tot harde wind... Goed, houden de weersberichten nu letterlijk goed in de gaten. Dankjewel, je wel, Peter, voor de laatste update daarover. Het is zes minuten voor half zeven. Voorafgaand aan de storm worden er nog twee inhaalduels gespeeld in de eredivisie. Eagles en Heracles Almelo, die spelen het restant van een wedstrijd... die een maand geleden werd gestaakt vanwege een andere weersomstandigheden. Zware regenval in de Adelaarshorst. En ADO en Heerenveen, die beginnen zo meteen aan. Want uh, Ronald van der Veer, uh, die wedstrijd was eerder ook uh, afgelast, afgekeurd zelfs. Want het was een echt knollenveld nu. Maar in ADO, bij Den Haag, hebben ze nu kunstgras. Ja, dus kan er eigenlijk helemaal niks mis, Bert. Ja, uh, het een prachtige doorgaan. groene mat. Daar heeft Marco van Basten net nog... Uh... Minitieus aangevoeld om te kijken of het echt wel kunstgras was en of het allemaal wel klopte. Maar het is natuurlijk een groot verschil met vorige keer toen er hier uh, ja, van, van die stroken uh, lagen. Dat men, en men heeft er toen alles aan gedaan om het veld acceptabel te maken. Maar het is toen niet gelukt en ik denk ook dat de omstandigheden nu uh, gewoon uh, een stuk beter zijn. Dat beide ploegen gebaat zijn bij deze wedstrijd. Ja goed, ze kunnen weer uh, vooruit. Uh, trouwens, kunstgras, ik uh, kan de zanger even zijn mond houden. Kunstgras dat uh, neemt hand over hand toe in de Eredivisie. Ja, dat heeft natuurlijk uh, zo zijn voordelen. Nou wilde men hier natuurlijk toch al naar kunstgras over omdat het WK hockey hier gespeeld wordt. En uh, dat zag men als een mooie gelegenheid om komende zomer over te gaan. Het is een uh, vervoegd kunstgrasveld, Maar het voordeel daarvan is natuurlijk dat je met je hele organisatie hier uh, de hele week kan verblijven. Dat je erop kan trainen, zoveel je wilt. Uh, dat wedstrijden sneller doorgaan. Ja, er zitten gewoon ook heel veel, met name financiële uh, voordelen aan, uh, aan kunstgras. Vandaar dat ook ADO nu gezegd heeft, ja, we gaan niet nog even weer tijdelijk een andere mat erin leggen. We kiezen nu voor kunstgras. Dat is een definitieve keuze. En in januari gaat de hele club verhuizen. Gaan ze hier uh, elke dag uh, trainen. Ja, en dan uh, komt de club ook uh, echt gewoon in het, in het eigen stadion te zitten. En dat is bij Herakles bijvoorbeeld. En bij Zwolle. Daar is dat ook al het geval. En dat is toch een voordeel. Je kunt eigenlijk een heel ander complex afstoten. Ja, precies. Nou goed, meer kunstgras uh, in, uh, in Nederland. Ook in de Eredivisie. Want bij de amateurs was dat natuurlijk al het geval. Ja. Zeggen Ronald, zullen we het eventjes ook hebben over de wedstrijd zelf. ADO tegen Herenveen. Wat zijn de verwachtingen? Ja, de verwachtingen zijn eigenlijk dat Herenveen deze wedstrijd wint. Dat is een die hoog in de eredivisie staat. Op de zevende plek. Zelfs bij winst kan doorstoten naar een tijdelijke vierde. Elftal van Van Basten won het afgelopen weekend. Daar is eigenlijk niet zo heel veel op, op aan te merken. Ado Den Haag zit wat dat betreft natuurlijk meer in de problemen. Verloor afgelopen weekend van, van Ajax hier. In eigen huis met, met 4-0. Staat 16e. En zou eventueel bij een overwinning even weg kunnen. Even wat op adem kunnen komen. Um, wat betreft de degradatiezone. Maar het zou ook eens wat vertrouwen aan het elftal kunnen geven. Dat wel met heel veel blessures kampt. En schors. Beugelsdijk is er bijvoorbeeld niet bij vanwege een schorsing. Kramer ook niet. En dan werd ook nog een zuiverloon ziek vlak voor de wedstrijd. Dus die is er ook niet bij. Betekent dat de jongeling Bakker eigenlijk nog aan junior straks centraal achterin moet spelen tegen, let wel, Finn Bogason... die dan bij Heerenveen weer terug is. Die is er weer. 14 goals heeft gemaakt. Ja, ADO valt niet te benijden. Hebben ze achterin allerlei problemen, want het is allemaal gekunstel. En dan gaat juist de topscorer van de Eredivisie zijn rentree hier vanavond maken. Dus wat dat betreft de voorbodes zijn voor Den Haag niet goed. Ja, Herenveen zal nog wel moeten winnen. Dus. En hoe het afloopt, dat hoort u natuurlijk hier op deze zender van Ronald van der Geer. Ronald, mooie avond daar zo. Ja, okay, Ik ga snel naar Joost. Joost uh, Eertmans, want uh, die gaat zo dadelijk beginnen. Aan een nieuwe avondspits. Joost, wat is het onderwerp? Nou, ik wil jou eens vragen, Bert, Vraag ken jij, eens wat? Ken jij de opleiding media en design? Media en design? Nee, ik ken uh, wel een andere media en wat was het ook alweer? Entertainment. Dat ken ik wel, maar media en ja. design is nieuw voor mij. Nou, die bestaat hoor. En die van jou bestaat ook. En ik weet niet of je die gevolgd heeft... maar eventmanagement is er ook. Of vrije tijdskunde. Het zijn allemaal studies die gewoon betaald worden en uh, bestaan. Dus serieus, daar studeren uh, meisjes en jongens op af. En dan vraag je je af waarvoor eigenlijk voor de werkloosheid. Want er is niet zo gek veel brood in te verdienen. En dan vraag ik me af met jou, Bert, denk ik... wanneer gaat de overheid begrijpen... dat je juist onderwijs moet stimuleren waar ook behoefte aan is. En dat is dan natuurlijk de techniek, zoals we weten. Of de boekhouding, misschien wat saaier... Maar wel één met een baangarantie. En ik zeg dus, financier het onderwijs naar waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. En stop met pretstudies. Um, dat zou, daar zou de overheid gewoon een punt achter moeten zetten. Uh, dat is dus mijn stelling op Radio Roeptoeter. Um, de lijnen gaan hier nu open. En dan uh, heeft u nog even de tijd om, om even in te bellen bij Peter. 0800 1121. Een hekje oneens of eens mag ook op Twitter. Ik zeg, reageer er maar. Blik op de weg, verstand op één. De storm van avondspits is onderweg. Tot zo Bert. Tot zo Joost. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 Het is één minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Zo'n 40 procent van de directeuren van woningbouwcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de nieuwe norm van minister Blok. Het blijkt uit onderzoek van de NOS. Minister Blok wil het salaris van de bestuurders beperken. Zijn norm werd in eerste instantie door de rechter te streng gevonden. Daarom presenteerde hij vorige week een nieuwe, soepelere regeling die volgend jaar ingaat. Of volgens die nieuwe norm zou ook nog zeker 38 procent van de corporatiedirecteuren salaris moeten inleveren. Vanwege de storm die morgen wordt verwacht, gaat in Noord-Holland de dijkdoorgang in Den Oever dicht. En zojuist melden waar Rijkswaterstaat dat ook de Oosterscheldekering in Zeeland dicht gaat. Dat is voor het eerst sinds 2007. Inmiddels wordt rekening gehouden met windkracht 10 in grote delen van het land, en in het noorden zelfs windkracht 11.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 Eerst maar even de stilte voor de storm. Vannacht zijn er namelijk opklaringen in het hele land. En vooral in het zuiden is er vannacht ook wat kans op mist. Daar koelt het dan ook af tot net iets onder het vriespunt. Aan de kust, daar blijft het 4 tot 5 graden boven nul. Morgen dan krijgen we te maken met een storm... langs de hele kust, in het noordwesten van het land en op de Wadden. Smiddag staat er de meeste wind. Windkracht 9 langs de hele kust, windkracht 10... en misschien heel even windkracht 11 in het Waddengebied. In het binnenland staat windkracht 6 tot 8... Daarnaast zijn in de zuidoostelijke helft van het land zware windstoten tot 100 km per uur... en in de noordwestelijke helft zeer zware windstoten tussen de 100 en 130 km per uur. En daarvoor is een half uur geleden door het KNMI ook een waarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Bovendien trekken smiddags vanuit het noorden felle buien het land binnen, mogelijk ook met onweer. In de avond dan neemt de wind maar langzaam in kracht af... en vannacht de Noordzee volgen dan weer nieuwe buien... nu met natte sneeuw en hagel, mogelijk ook weer met onweer. Deze buien die houden tot vrijdagmiddag aan. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits verliep drukker dan normaal door een flinke aantal ongelukken... maar de files lossen nu vrij snel op. Het gaat wat minder snel op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Daar is nog veel vertraging tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Er staat er nog 5 kilometer... De A13, Den Haag Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid, 6 kilometer. De A16, Breda Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Herbrechtseplein, 6 kilometer na een aanrijding. Er zijn er drie rijstroken dicht. En het is nog altijd druk op de A59 in beide richtingen voor knooppunt Hoijpolder, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. Stop de pretstudies. Ja, goedenavond. Het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Welkom in het theater van WNL. Welkom bij Avondspits. Wel WNL. 0800 1121. Ja, in Den Haag kun je kiezen voor een studie heavy metal. In Amsterdam bestaan serieuze opleidingen... tot interieuradviseur, hospitality assistant en verkoopspecialist mode. De kans op een succesvolle uitstroom naar betaald werk laat zich raden. Het kost de maatschappij dus dubbel geld. Eerst een opleiding financieren, financieren en daarna de WW of de bijstand. Wanneer stemmen we ons vervolgonderwijs nou eens af op het werkaanbod? Enig arbeidsperspectief na een opleiding is toch wel handig. Nu leiden we horden meisjes en jongens op voor werkloosheid. Stop met de pretstudie. Bel WNO. 0800 1121. Het is een volle bak luisteraars. We hebben drie uh, gewaardeerde deskundigen die hun licht laten schijnen. Walter Dresser is erbij van de onderwijsbond. Piet Versies van de Werkgevers en Ton Wildhagen. Die zitten misschien niet midden, want als hoogleraar, hij is hoogleraar actief. In Tilburg, uh, hoogleraar arbeidsmarkt. Uh, 0800 1121, duidt u dat. Als u nu in gesprek krijgt, probeert over een paar minuten nog eens. U krijgt Peter aan de lijn. Onze Peter is zelf student media en entertainment management. En hij is er trots op. Dus weet als u Peter aan de lijn krijgt, dat u dat nog even erin kan bereiken. Uh, de pretstudie zelf. Uh, hij uh, is bereikbaar op 0800 21 en verbindt u graag door. Of een hekje eens, een hekje oneens. Kijk luisteraars, prima als je mode... Uh, wat is het wat we weten dat verkoopspecialist mode wil worden, maar doet dan lekker op eigen kosten? Dat soort uh, onzinnige studies hoeven wij toch niet te financieren als belastingbetalers? Uh, laat het maar weten. Gert Gering zegt al meer dan 25 jaar, 25 jaar actief in de muziekwereld. En ik volgde onlangs een pretstudie. En ik heb daardoor een nieuwe baan. Die zegt dus gewoon oneens. Um, en uh, we gaan eens kijken naar de eerste lijn die binnenkomt. Dave Ensberg uit Montfort. Dave. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Ja, vertel. Ik ben het eens met de stelling. Ja. Ik ben het grotendeels eens met de stelling. Uh, jongeren moeten zicht hebben op een betaalde baan. En dat is op dit moment al een groot probleem in onze jeugdwerkloosheid. Het enige wat ik wel nog wil opmerken is dat wij als land een innovatieland zijn. En ja. we ook mensen opleiden voor banen die nog niet, nog, nog niet bestaan. Dus we zullen voor een deel ook ruimte moeten laten voor, uh, voor wat onorthodoxe studies. Ja. Om die manier in te kunnen spelen op de banen van morgen. Nou, dat, daar zeg je wel iets goeds. Dat, dat, wordt ook mij wel eens, dat wordt natuurlijk ook gezegd, de varkenscyclus. Hè? Misschien dat je nu begint aan een studie die over vier jaar razend populair is bij werkgevers. Maar we zijn wel een beetje doorgeslagen als je echt gewoon hobbyachtige opleidingen gaat verzinnen, toch? daar ben ik met je eens. Ja, Oké, okay, Dave. Dank je wel, Dave Ensberg. Uh, Wim van Kooten twittert... Joost, wat maakt het nou uit? Deze regering maakt geen enkele baan. Um, u kunt twitteren op... Hekje eens, hekje oneens. Stop met pretstudies, zeg ik. Noel Sazias uit Hilversum. Ja, Joost, goedenavond. Ik ben het uh, eens met je. Maar ik heb ook tegen Peter gezegd met een kanttekening. Want de reden waarom uh, veel studenten in dit soort studies belanden... Ja. is omdat die bijvoorbeeld nu aan scholen... ...MAVO, HAVO, et cetera... ...zo hoog zijn... ...dat ze bijvoorbeeld niet... ...ook al zouden ze willen doorstromen naar een HAVO... Bijvoorbeeld, ...dat niet meer kunnen... ...omdat ze uh, die kwotum... ...van een 7,5 bijvoorbeeld over de hele rapport... ...niet meer halen... ...en dus daarom gedwongen zijn... ...om dan uh, bijvoorbeeld naar een uh, school te gaan... ...waar dit soort opleidingen aangeboden worden... Ja. ...terwijl uh, in de tijd... ...dat wij bijvoorbeeld nog op school zaten... ...dan kon bereid spreken met een 6... Op je rapport kon je door naar de haven... en dan had je nog lange tijd om na te denken over je studie. En nu word je eigenlijk gedwongen om van school af te gaan... terwijl je dat niet wil. En, en daardoor eh, belanden dus heel veel van dit soort mensen in dit soort studies. Ja, dat zou goed kunnen, Noël. Dat zou goed kunnen Je zegt die eisen die, zijn, die moet je, zou, je, zou je moeten verlagen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Ja, ja. en Ook... waardoor mensen dus veel langer op een... door kunnen stromen van mavo naar haven bijvoorbeeld... en dan ja. veel langere tijd hebben om na te denken over hun... Ja. Walter, of sorry, Noel, dank je wel. Want ik wilde naar Walter gaan we ook zeggen. Walter Dresser, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedenavond, Walter. Goedenavond. Wij leiden op tot werkloosheid. Ja, nee, dat klopt in een aantal gevallen. Um, het woord pretstudies is natuurlijk weer een ander woord. Want het zou niet erg zijn als een studie leuk was, als het maar nut heeft. Ja. Het probleem is volgens mij dat we te veel met uh, een soort concurrentiesysteem werken. Waardoor die, die scholen allemaal zoveel mogelijk leerlingen proberen te lokken. Ja. En daardoor allerlei flauwekul gaan vertellen over wat voor geweldige opleidingen ze allemaal doen. En dus wat ik eigenlijk wel een idee zou vinden is om een soort uh, onafhankelijk uh, orgaan... Uh, te maken die gewoon zegt... Van nou, met die opleiding heb je uh, de kansen op de volgende baan. Hè, zodat het ook ja. uh, objectief is... Hè, dat als iemand uh, kiest voor een opleiding... met weinig arbeidsmarktperspectief... Uh, uh, dat hij dat ook weet. Ja. En dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dan zal het ook veel minder gebeuren, denk ik. Vind ik niet zo gek. Vind ik niet zo'n gek idee, Walter. Het punt is ook, je kunt ook zeggen... prima pretopleiding, dat betaalt gewoon lekker zelf. Dat, waarom zou de overheid eraan mee moeten betalen? Ja, maar dan krijg je dus het probleem... dat je uh, dus uh, van bovenaf moet gaan zeggen... wat uh, pretopleidingen zijn en wat niet. En dat is natuurlijk uh, eigenlijk niet te doen. Uh, je kunt beter zo'n zo toezichthoudend orgaan uh, laten onderzoeken. Ja. Uh, van, uh, hoe gaat het nou met die leerlingen als ze op de arbeidsmarkt komen? Uh, welke mogelijkheden zijn er voor... Uh, leerlingen die afgestudeerd zijn op een bepaalde opleiding. Ja. En er zijn ook heel veel opleidingen. Uh, dus volgens mij kunnen we ook wel met wat minder. Ja, doen. daar zat ik ook aan te die, denken. We hebben de te, ja. In scholen uh, zitten ook vanuit concurrentieoverwegingen. Zitten ze zoveel mogelijk opleidingen te bedenken. met uh, vreemde namen. Uh, die allemaal heel, heel vaag uh, zijn. Dat kan je wel zeggen. Ja. Dus je zou gewoon met een veel kleiner aantal uh, opleidingen ook ja. toe kunnen... die gewoon een duidelijke, duidelijke functie hebben. Zeker. En dan zeggen, veel mensen die, uh, die van een opleiding komen... gaan ook in de praktijk vaak iets heel anders doen dan waarvoor ze opgeleid nou, zijn. Nou, daar gaat ook een beetje... Kijk, je, je bent van onderwijsbond. Ik denk vaak, een opleiding is ook vaak bedoeld... Hè, om je, om je gedachten te ordenen, om analytisch te kunnen denken... om ook een aantal vaardigheden mee te krijgen, ook ja, methodisch. Precies. En dan wordt dan... Da kijk, neem nou Peter. Ja, we hoeven niet de hele avond over Peter te hebben... onze man hier achter de knoppen. Maar die doet die studie Media en Entertainment Management. Die wil graag in de media werken, bij de radio. Werkt nu bij de lokale omroep. Denk ik, ja, hij, hij zou dat ook gaandeweg prima kunnen... Hè, dat heeft hij misschien zo'n studie ook niet benodigd. Hij kan het ook gaandeweg ontdekken. Is dat zo? Maar hij kan bij zo'n studie natuurlijk ook allemaal dingen leren... waar hij bij wijze van spreken over tien jaar een heleboel aan heeft... terwijl hij dat nu nog niet weet. Ja. Dat is het lastige. Je kunt ook niet in de toekomst kijken. Ja, oké, okay. dat is waar. Oké, okay, Walter, eh, ik, ik vind het een mooie, mooie punten die jij noemt. Walter Drescher, voorzitter van de AOB, de Algemeen Onderwijsbond. Dank je wel voor je reactie. Ondertussen zegt Peter dat hij de studie was begonnen... omdat hij zonder studie nergens kwam en hij doet HBO. Dat moet ik er wel even bij zeggen, HBO. Dus dat is uh, geregeld. Stop met de pretstudies. Dat is, het, uh, dat is het geluid van vanavond. U kunt bellen 0800 1121. Inge Klok uit Hengelo. Hallo, je spreekt uh, met Inge... In, Um, wat ik wil zeggen is um, dat de pretstudies uh, de nutteloze functies uh, eigenlijk moeten worden bedoeld. Kijk, pretstudie, dat moet voor iedereen een pretstudie zijn die een studie doet. Hij moet er met plezier aan werken. Ja. Dat vind ik in eerste instantie belangrijk, maar de, de studies die niet opleiden tot een vak, daar heb ik bezwaar tegen. Nee, eerder. Dat, Ja, dat snap no. ik. Of ben ik dus met, ik ben het met de stelling eens. Ja. hou op met die, met die nutteloze functies die, die, die, die, die leiden tot nutteloze functies. Bijvoorbeeld en dan zou ik dan zou ik als eerste willen aanmerken de managementfuncties. Dat is duidelijk. Of tot manager. Ja. ja, je bent manager, maar daar staan managers aan de top van uh, technische bedrijven, van ziekenhuizen, van onderwijs. Ja, dat zijn ja. ja. Te veel managers en die hebben sowieso. Al, van wat van vak. Ja. Geen fluitverstand. Oh, zo bedoel je zelfs. Ja, die hebben ook vaak. Ja. ja in verzorgingsthuizen wordt vaak geklaagd. Die manager die heeft helemaal geen oog voor het, voor het verzorgen van mensen. Geen wonder, want hij is opgeleid als manager. Als, ja. Ja, als bedrijfskundige. Nou, dat is een goeie van je. Inge, dank je wel. Inge Klok, uh, kijk of we ook tegengeluiden zien. Ja, Bar Bart Simmermans uit Sittard. Stop de pretstudies, Bart. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, pretstudies in welke zin? Media en design. Hoezo zou dat een pretstudie zijn? Volgens mij heb je even niet in de gaten over welk beroep het uiteindelijk gaat. Vertel, wat, wat kun je ermee worden? Je kunt een reclamebureau gaan werken. Je kunt bij uitgeverijen ja. gaan werken. Je kunt een drukkerijen gaan werken. Er is genoeg werk wat je uiteindelijk kunt doen als je die studie gedaan hebt. Ja, en waarom is... Ik heb zelf ja. 17 jaar um, gewerkt in de reclamesector... dankzij zo'n studie. Maar laten we het zo zeggen... En ben ik zelf ja. toestaan. Sorry? Ja? Nou ja, heavy metal. Hè? Ik, weet, ik, weet, ik weet niet of je daarmee een, een, een goede gitarist zou worden... maar voor mij kan je daar ook gewoon voor naar de muziekschool. Um, hè, dat is je dan op ja, je eigen lezen betaald. Ja, maar dan ik kan je toch een op heffen. Dan kun je ook het conservatorium opheffen, maar wat kun je met spelen doen dan? Nou, daar breng je een goed punt in de discussie, want daar dat worden vaak de pianoleraren leraren van morgen natuurlijk. Ja. En dat is maar Ik de vraag Ik denk dat of... wat de vorige spreker zei heel belangrijk is, dat je een studie doet die je fijn vindt. Daarmee is de motivatie bij de leerling een stuk hoger dan dat ze op studies zitten die ze niet leuk vinden... Dus ja. om de overheid nou te laten bepalen wat een leuke studie voor iemand is, okay? Ja, maar leuk, maar leuk, lijkt, maar leuk. Maar straks zit ze in de WW, bijstand zelfs, dan denk ik, ja, leuk, hartstikke leuk gestudeerd. Maar als je, als je gewoon wordt opgeleid tot werkloosheid, daar komt het gewoon op neer. En dat zegt ook net de Onderwijsbond, nee, maar, dat is een feit. wacht even, wacht even. Joost, je maakt één grote fout. Elke studie in Nederland, elke onderwijsinstelling in Nederland is verplicht om te kijken of ze niet te veel leerlingen in een bepaalde beroepsmarkt afzetten. Wij zijn zelf in Zitters nu vanuit het Arcus College met deze opleiding begonnen. Omdat die studie er in Limburg niet was... Maar wij gaan niet onbeperkt leerlingen aannemen. Wij le okay. um, leiden alleen maar leerlingen op die we ook in de Limburgse markt kunnen afzetten. Kijk nou, dat is er al is heel dik. kom je mij al heel dik tegemoet. Heren. Ja, want daar ga, daar ga ik eigenlijk ook naartoe met Ton, uh, Ton Wildhagen even over praten. Dank, dankjewel Bart, blijf luisteren als je wil. Avondspits 21. stop met pretstudies. Ton Wildhagen is namelijk hoogleraar arbeidsmarkt uh, in Tilburg. Goedenavond Ton. Goedenavond. Ja. ja, dat punt van net, van Bart, zeg maar, uh, ja, dat lijkt mij nou zo verstandig. Dat je eerst de arbeidsmarkt even afsnuffelt en zegt, nou daar hebben we deze opleidingen bij nodig. Of is dat uh, naïef? Nou kijk, die, die arbeidsmarkt, daar hebben we niet een platte grond voor. Hè? Dus we kunnen ook niet voorspellen wat precies nodig zal zijn. Dat, dat, daarvoor is het ook te dynamisch. Hè? Daar kennen we ook een heleboel maar, voorbeelden van. Dus je kan toch het, wel, dus wel een zeggen, beetje, jou, dit ja. is meteen meer of minder relevant. Mm -hmm. Maar je kan het niet uitstippelen helemaal. Niet helemaal, maar wel enigszins natuurlijk. Er is wel perspectief op wat de arbeidsmarkt ongeveer per regio, zeg ik dan ook, kan ja. aanbieden. Hè? Nou, dat is zo. Maar kijk even nu wat er gebeurt in de zorg. Er gaan duizenden banen verloren. Terwijl we vijf jaar geleden riepen, half miljoen banen, kies voor de zorg. Kijk naar de PABO-leerlingen. Die hebben gezegd, onderwijs. Er zitten allemaal grijze mensen, die gaan met pensioen. Yeah. En nu zie je de PABO-afgestudeerden op zoek naar een baan. Want ja, het onderwijs is door de bezuinigingen en door de bevolkingskrimp nu redelijk stil komen te staan. Dus Dat hangt ook samen met politieke besluitvorming, denk ja. ik. Wat je ja. zegt over de zorg, ik geloof dat er heel veel werk in de zorg is... maar als je het helemaal afbouwt en afknijpt ja, als, als landelijke overheid... dan blijft het niet veel over. Um, ton, nou zeg ik, die, die studies als hospitality assistant... Uh, daar zijn net de, de onderwijsbond uh, van, Walter... Ja, ze doen het omdat ze reclame willen maken voor hun hogeschool... of hun opleidingsinstituut en dan maar gewoon sexy opleidingen... die ik dan pretstudies noem, maar aanbieden... want dat trekt leerlingen, want die vinden het leuk... Ja. Nou ja, dat zien we zeker ook. En dat moet je vooral niet doen. Hè? Want dan is het een soort marketingtool. Maar daar gaan wel jongeren op af. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt van nou we hebben een, een CSI-opleiding. Nou, ja, dan wil iedereen. Elke jongere wil dat doen. Dat bedoel tool. ik. Ik ken er nog alleen. Ja, natuurlijk voor... ja, wil precies. iedereen dat doen. Maar daar hebben we in Nederland eigenlijk nauwelijks behoefte aan. zeker niet op, op HBO-niveau. Dus dat, dat is absoluut waar. Dat er dus uh, scholen zo gedreven zijn door. De inkomsten bestaan uit het aantal uh, studenten, het ja. aantal afgestudeerden. En dan vlies je soms het oog op uh, de arbeidsmarktrealiteit. En dat moet je inderdaad niet doen. Precies, zou je ook zeggen meer particuliere opleidingen, dan maar gewoon zelf betalen. Is dat een. Ja, ja? kijk, dat, dat, is, dat is lastig in een land als Nederland. Want dan betekent het gewoon dat uh, toch. Uh, Mensen met uh, ja, gezinnen met weinig inkomen, dan, uh, ja, die hebben dan minder, keuze. uh, minder keuzes. Ja. Uh, dus het dus ja. is juist belangrijk, en dat is ook een functie... Uh, soms uh, is het heel belangrijk dat, uh, dat kinderen sowieso iets uh, gaan doen op school. Een keuze maken, omdat ze van daaruit verder komen. Als we dat ja. niet zouden doen, ja. uh, we sluiten bijvoorbeeld... Uh, MBO, economisch administratief, administratief compleet af. Nou, dan zou je zijn een heleboel, uh, ja, bijvoorbeeld meisjes, uh, jongens, uh, vooral uit alle kringen, die gaan dan eigenlijk helemaal niet doen of ben, die vallen uit. Het heeft ook een integratiefunctie. Eh, maar vervolgens moet je natuurlijk wel kijken van hoe loopt dat dan verder? Precies, daar zijn we het over eens. Dankjewel hoor. Uh, Ton Wildhagen, dank je zeer vanuit uh, Tilburg. Uh, Twitter komt ook goed binnen nu. Bruinus zegt buiten dat, mijn zoon kon op de ROC kiezen uit 360 richtingen. Belachelijk, hij is het er eens met mij. En Wali zegt, eens Joost... vrij de meest onzinnige opleiding die er is. Het is ook nog eens een HBO-opleiding. En Frank Roedingholder zegt Joost geheel eens... onderwijs is een belangrijke investering in de toekomst. Die investering moet zicht hebben op een positief rendement. Mooi verwoord. Maar Deny zegt oneens, laat iedereen lekker doen wat hij wil... en voer gelijk het basisloon weer in. Uh, Willem Pijpers is het er ook niet mee eens uit Dordrecht. Goedenavond. Hallo. Ja, Willem. Ja, ja, ik ben het... Uh, ja Kijk, jij, jij hebt waarschijnlijk een glazen bol waarbij je, je, je de toekomst kunt voorspellen. Maar dat is natuurlijk niet zo mogelijk. Mm -hmm. hè? Alle wetenschappelijke opleidingen moeten inmiddels al een soort bijsluiter meegeven... waar één van de laatste punten is het arbeidsmarktperspectief. En decanen van uh, universiteiten vinden dat eigenlijk het slechtste deel. Want uh, ja, je kunt die arbeidsmarkt niet voorspellen. De vorige ja. spreker heeft het al gezegd, hè, in de gezondheidszorg, in het onderwijs... Mensen staan nu gewoon uh, op straat. Hè, die komen niet aan een baan. Nee. Dus ik als schooldecaan uh, zegt tegen hey, mijn leerlingen: van. probeer uh, een studie te vinden waar je je prettig bij voelt. Waar je je toekomst in wil uh, verder zoeken. Ja. En als je maar dat zijn twee afstand, verschillende dingen, Willem. Jij zegt nu: je, waar je je prettig bij voelt. dat kan inderdaad, uh, inderdaad uh, de, de studie uh, hospitality assistant zijn. Maar waar nou, je ook nou, wat aan hebt. Ik, ik nee. uh, het merk wel uh, bij mij op school dat. Uh, ...dat soort opleidingen eigenlijk heel weinig worden gekozen... ...omdat okay. leerlingen zelf ook al een bepaald uh, realiteitszin hebben. dat ja. uh niet alles uh, leidt tot een... Het kan uh, wezen, maar Willem, jij hebt. bent decaan... Hè? op het VWO begrijp ik. Ja, ja. Dan zou je toch ook inderdaad, wat ik niet heb gehad... Dat, dat mensen je ook een beetje in een richting duwen... van daar ben je goed, en je, absoluut ja, eens. Ja, zeker maar, dan uh, moet je niet mensen in een richting duwen. Je moet ze ondersteunen bij hun kunnen. Nou oké, okay, daar word je dan niet echt bij ondersteund. Tenminste, dat was in mijn tijd zo. Maar het feit... dat je dan niet alleen kijkt wat iemand wil, maar ook... wat iemand kan en waar hij goed in is... en waar, die, waar het perspectief heerst, dat lijkt me... heel veel ja, verstandig. Ja, dit gaat dus vanuit uh, van het principe... wat iemand kan. En een... De vorige sprekers zei al van, uh, dat er zo'n uh, zo oerwoud, ja, zo kun je het wel zeggen, aan uh, opleidingen is in Nederland. Ja, 360. Er ja, moet gewoon wat aan worden gedaan. Kijk, uh, op een als je economie wil gaan studeren op een universiteit, dan heb je misschien uh, uh, wel 15 of 20 bachelors uh, die economiegericht zijn. En dat geldt op het hbo ook. Ja. Maak daar nou twee of drie van. Dan laat de leerlingen dan later. Ja. in een opleiding, hè, de master, in de masterfase, echt uh, kiezen. Ja. Dat is echt wat zinvoller. En Beter. dat gaat ook voor de techniek. Oké, okay, Willem. Willem Pijpers, dankjewel. Uit Dordrecht. vanuit uh, daar. Ga ik naar Piet Vessies. Hij is, uh, hij is van de werkgeversvereniging AWVN. Goedenavond, Piet. Goedenavond. Als ik Piet mag zeggen. Uh, Piet, uh, ik zeg, het sluit totaal niet aan. Stop met de pretstudies. Wat, wat zeg jij? Nou, ik vind het woord pretstudies niet zo handig. Nee? Want het volgt, nee... Twee, twee redenen. De ene is op een gegeven moment van dat ik ga studeren wat ik leuk vind. Je bent wat moeilijk te verstaan Piet, als ik mag zeggen. Misschien ja. even naar na het raam lopen? Ja, nee, ik, ik, ik stond al buiten. Oké, okay, dan moet je niet naar het raam lopen. Ja. Nee, dus uh, een pretstudie. Uh, veronderstelt namelijk uh, dat je er niks aan zou hebben. En ik roep altijd maar, het is prettig studeren. Alleen de kunst is om met een prettige studie hm. terecht te komen... ...in uh, een werkhoek waar ook daadwerkelijk werk nodig is. Ja. En wat, wat zou je dan zeggen van de onderwijsbond die net bepleit bij mij... ...je zou eigenlijk een soort orgaan moeten hebben wie het ook is... Uh, ...waar binnen gekeken wordt naar die opleiding van... ...nou, dit vinden wij al te prettig en dit vinden we wel prettig nuttig. Nou, een hulpmiddel op dat vlak is bijvoorbeeld de website kansopwerk.nl. Kijk eens aan. daar nou, wordt per regio aangegeven van alle mogelijke soorten roc opleidingen hoe groot jouw kans op werk is? Kansopwerk.nl. Ja, en maar uh, het is natuurlijk altijd uh, voorspellende waarde. Ja. Het is natuurlijk altijd lastig. Dat bedoel je ik. Kunt... Nu je kunt nu besluiten dat je iets wil gaan doen. Maar als ik voor een jaar geleden de zorg had gekozen, wist ik nog niet dat op basis van allerlei bezuinigingen. Ja. Ja. Maar nou ja, dat punt, punt is gemaakt. Dat punt maakt inderdaad Ton ook. En dat is, dat is ook zo. Daar ben ik het ook mee eens. Alleen zou je toch enigszins wel kunnen kijken waar die behoefte is. Bovendien, techniek. Hoe lang hebben we al behoefte aan techniek? Mensen vanuit de technische school. Dat, dat speelt toch minstens al acht jaar volgens mij. Dat klopt. Dus uh, programma's als Techniek uh, Talent nu. Is ook ja. bijvoorbeeld een programma wat wij van harte ondersteunen. Omdat we zeggen, jongens, van, je moet mensen helpen aan keuzes. Ja, ja. oké. Okay. zeggen van, je, je moet hem koppelen aan een richting. En je moet hem niet al te specifiek maken. Dat laatste hele specifieke stukje leren mensen even, ook in de praktijk ook. Dat vind ik ja. Dat vind ik een goeie, ja. Ja. Piet, ik laat het even zo, want we hebben nog vier minuten voor de bellers. Die gaan ook op jou reageren, Piet, Piet Versis. Dank je zeer van de werkgeversvereniging AWVN. Uh, tweets komen binnen. Dave Ensberg zegt... ...hek je eens maar met ruimte voor opleidingen voor de banen van morgen... ...in onze innovatie-economie. En meneer Leijn, die zegt... ...met een diploma van een pretstudie hoef je niet per se in die richting te gaan werken. Je opgedane competenties gebruik je overal, die is het oneens. En Arie Venhuizen zegt eens... ...opleidingen met een lage baankans moeten worden beschouwd als een hobby... Stop de pretstudies. Ik zie nog een tegenstander op lijn 2. Marco Adon. Even de radio uit als je wil. Ja, heb ik uit. Thanks. Thanks. Okay. Ga, je Ga je gang. Nou, ik ben dus niet eens met de stemming. Want uh, de, ik zie het zo. De pretstudie van vandaag is de successtudie van morgen. En dat zie ik ook al dus. Uh, wat net ook refereren aan wat andere sprekers. In deze snelle veranderende wereld... Uh, ...zijn er juist uh, innovatieve nieuwe studies nodig... Uh, ...die gericht zijn op nieuwe toekomstige uh, banen. Ja, dat vind ik leuk. Maar, maar weet je wat het is, Marco? Dan zie je een studie uh, van bijvoorbeeld de studie Heavy Metal... ...dan kan je mij gaan zeggen van Joost, over 20 jaar willen we gitaristen hebben die dat kunnen. Dan denk je, Joh, daar hoef je toch hopelijk geen serieuze opleiding van te maken. Nee, dat is genoeg. Maar ik weet zeker dat die Heavy Metal uh, student... Uh, zich uh, dan wel in de muziekwereld kan manifesteren... en een stukje kennis in, uh, en uh, uh, wat hij opgedaan heeft in de energie... weer bruikbaar kan toepassen in een uh, beroep... wat dan misschien niet precies de heavy metal gitarist is. Ja, maar, hij, maar kan... wel... hij gaat niet bij een bank werken, volgens mij. Hij gaat misschien niet in een bank werken, nee. Hmm. Maar ook al wat ik zo hoor dus van vorige sprekers... hij krijgt wel een stukje basiskennis, many... Die die uh, kan toepassen in een ander... Uh, nou. wil ik... ja. Je weet er een mooie punt van te maken, Marco. Dat geef ik je mee. Marco Adon, dankjewel. Tiel uh, Haan, zeilmaken, hallo. Ja. Uit Reumel, goedenavond. Ja, dag. Um, uh, ja, ik ben het uh, in zover eens met de stelling dat... Uh, nou, ik wil er een element aan toevoegen. En dat ja. is de profielkeuze op het voortgezet onderwijs. Ja. Ik denk dat, uh, dat als je daar duidelijk zicht geeft op arbeidsmarktperspectieven dat er al verstandigere keuzes gemaakt zullen worden. Ik heb nu zelf gemerkt, in ieder geval bij mijn oudste dochter... dat dat element, eh, wel als je deze studierichting kiest... wat kun je er dan straks ja, mee? heel goed. Je kunt natuurlijk alle studies mee maar kan je er dan ook werk mee vinden? Dat element krijgt totaal geen, geen nee, aandacht. Dat vind ja. ik... Onterecht, want ik denk dat je veel meer mensen dan de kant van de technische, de, de B-profielen op zou moeten ja, duwen en begeleiden ja. dan nu gebeurt. Ik denk, ja, dat, dat punt probeer ik net ook te maken, dacht ik. En, vindt, Piet... ik het, ja, de pre ja. denk ik ook. Ik ben het helemaal eens met die meneer die zei: het gaat er meer om, je mag wel zo'n een studie in de markt zetten, misschien, maar zet er dan gewoon bij: kans op werk, nul. Ja je ja, zegt, zegt dat er dan in ieder geval bij. Precies. Gewoon een, een, een, dan, een, een rating van wat, wat voor kansen zijn er eigenlijk later. En dat, moet je, precies. Ja. En dat ook met name dan naar voren halen. Oh, ja. In het onderwijs derde klas, ja. moeten de kinderen al veel te vroeg zo'n keuze maken. Dan denk je, oh, dat lijkt me wel leuk, ja, sportleraar. Nou, hoeveel sportleraren zijn er dan nodig? Precies. Moet je dus niet kiezen. wat gaat je dochter studeren? Uh, ja, daar, geen idee. Die oh, nog geen een, idee. Een, een Ik dacht ze heeft de keuze. Nee, nee, nee, nee, juist okay. als je het niet weet, moet je, moet je verstandig kiezen. Dankjewel, Hanne Zeilmaker. Succes daarbij die keuze, want we zitten alweer in de laatste minuut. Die tikt af de klok. Dank zeer voor het bellen, luisteren, twitteren enzovoorts. Dit was hem, uw avondspits. Uh, rest mij uw mede te delen voor nu, dat zometeen na het nieuws van 7e Kunststof begint. Zij hebben in de hoofdrol Thomas van Luijn. En die hoort u dus straks. U kunt de tweets nog lezen. Dave Ensberg, Jos King, maar Henry Woltingen staan nog klaar met een reactie op de stelling Stop de Pretstudies. Ik vond het een prettige discussie, laat ik dat zeggen. WNL is er morgen weer met het programma Vandaag de Dag. 7 uur dus op Nederland 1 met de laatste reportages en nieuws van dat moment. Volgens op Twitter met een apenstaartje. Avondspits WNL. In de avond, zo tegen half 7, ben ik morgen weer terug. Hier op Radio 1 voor nu. Wens ik u allen een heel fijne avond. Rij voorzichtig. Graag tot morgen. Tot dan.